Zeven uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Palestijnen vragen de Verenigde Naties deze maand opnieuw om erkenning van een zelfstandige staat Palestina. Dat zei president Abbas bij de herdenking van de dood van zijn voorganger Yasser Arafat. Abbas wil dat de Palestijnen binnen de VN de status van waarnemer krijgen. Een volwaardig lidmaatschap is onmogelijk door verzet van de Verenigde Staten. In Polen is de viering van Onafhankelijkheidsdag verstoord... door extreemrechtse betogers die de politie bekogelden. Agenten gebruikten de wapenstok om de demonstranten te verjagen. Ook vorig jaar verliep Onafhankelijkheidsdag in Warschau gewelddadig. Vandaag waren duizenden politieagenten in de hoofdstad op de been... om rechtse en linkse betogers uit elkaar te houden. Patiënten die in het VU Medisch Centrum werden gefilmd... voor de omstreden reality-serie 24 uur tussen leven en dood... zijn misleid... Het blijkt uit onderzoekstukken van het College Bescherming Persoonsgegevens. De site nu.nl heeft die boven water gekregen en schrijft... het VUMC wil de beelden uit de spreekkamer ook bewaren... voor intern gebruik- en onderwijsdoeleinden. Maar in de informatiebrief aan de patiënten stond daarover niets vermeld. Van de serie 24 uur tussen leven en dood... is door de commotie eromheen uiteindelijk maar één aflevering uitgezonden. Florida gaat op last van de gouverneur onderzoeken hoe het stemmen er kan worden verbeterd. De staat moest opnieuw dagen wachten op een uitslag. Die van de presidentsverkiezingen van 6 november kon gisteren pas worden gepresenteerd. Ook de stembusgang in Florida was dit jaar opnieuw chaotisch. Op sommige plekken moesten mensen uren wachten voordat ze hun stem konden uitbrengen. PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. De club won thuis met 5-1 van Herenveen. Ook Ajax en Feyenoord boekten een overwinning. Ajax won uit met 4-2 van Peck Zwolle. En in de Kuip won Feyenoord met 5-2 van Roda JC. Vitesse en FC Twente speelden in Arnhem met 0-0 gelijk. Het weer? Vanavond en vannacht bewolking en een graad of 4. Morgen afwisselend zon en wolken en 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 maar Hoei. Hoei. ik ben niet een Ik ben een mooi Ik ben en in het buitenland geboren, was er geen twijfel. Ik geboren een mooi twijfel, ben en in het Ik geboren een geen twijfel, ben Ik moest geboren begeleiden een op gitaar en op de achtergrond riep strijder. Ik iemand... niet een Nijmaier houdt de Nederlandse media in haar ban. Wat drijft het meisje uit Denenkamp met een stralende glimlach... om zich aan te sluiten bij, een bij de Colombiaanse verzetsbeweging FARC, die kinderen ronselt, mensen ontvoert en in drugs handelt. Neymaier is tot vele verbazing een van de delegatieleden... tijdens de vredesonderhandelingen in Cuba die deze week beginnen. En zo meteen om kwart voor acht... praten we met Latijns-Amerika-correspondent Edwin Koopman... over Nijmaier, de FARC en de kansen op vrede. Dat dus zometeen. Maar we beginnen met Somalië. Of liever gezegd, met het bezoek van burgemeester Mohamed Noer van Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, aan Nederland. Hij is volgende week zaterdag de eregast tijdens de jaarlijkse Afrika-dag van de Evert Vermeer-stichting. Een aan de P van de A verbonden denktank voor internationale samenwerking. Hij gaat er in gesprek met de Amsterdamse burgemeester Ewart van der Laan... en ook naar het schijnt met de kerstverse minister van Ontwikkelingssamenwerking... en Buitenlandse Handel Liliane Ploemen. Maar is dit wel zo verstandig? Want aan Noor kleeft, om het zacht uit te drukken, een smetje, zo ontdekten wij. In een geruchtmakend rapport van de Verenigde Naties... wordt de burgemeester in verbrand gebracht met corruptie en vriendjespolitiek... rond voedselhulp aan de slachtoffers van de hongersnood die Somalië in 2011... Hier aangeschoven Rick Delhaas, redacteur van dit programma. Wat heb je gevonden? Ja, ik liep er eerder toevallig tegenaan omdat ik iets anders moest opzoeken. Um, het betreft een bijlage van een rapport dat in juli van dit jaar uh, is verschenen... van de VN Monitoring Group. Zij rapporte rapporteren jaarlijks over de situatie in Somalië aan de VN Veiligheidsraad. En uh, die bijlage van dat rapport uh, is een studie... naar de obstructie van humanitaire hulp in Somalië. En daar trof ik een aantal passages aan die betrekking hebben op de burgemeester. Uh, laten we even naar een fragment uit het rapport luisteren. In augustus 2011 werd de burgemeester van Mogadishu... door de premier gevraagd de ontheemden in één groot kamp te huisvesten. Om dat te doen riep hij een commissie in het leven... waarin alle districtscommissarissen zitting namen... met als belangrijkste doel dat de leden van dat comité... konden blijven profiteren van de ontheemden in de stad... Zware beschuldigingen, uh, die, die VN-monitoring Group daaruit. Heb je contact opgenomen met de, met de makers van het rapport? Ja, ze wilden alleen uh, off-the-record een uh, toelichting geven. Ze blijven achter hun conc conclusies staan... en zeggen meerdere bronnen te hebben gesproken. Uh, ze citeren bijvoorbeeld het hoofd van een internationale hulporganisatie in Nairobi... die het volgende zegt. Er gebeurt niets zonder toestemming van de burgemeester en de districtcommissarissen... Inclusief de keuze van de lokale uitvoerders die we inhuren. We moeten wegen vinden die voor iedereen acceptabel zijn. En dat is onmogelijk als lokale autoriteiten niet op de een of andere manier een stuk van de koek krijgen... Ja, staan er hard bewijs in dat rapport over de rol van die burgemeester Noer die naar Nederland komt? Nee, dat niet. Het zijn conclusies op grond van gesprekken die de onderzoekers uh, hebben gevoerd. Uh, alle bronnen die ze opvoeren zijn anoniem uh, en worden aangeduid als iemand van een VN-instelling of van een internationale hulporganisaties. Uh, uiteraard heb ik zelf ook geprobeerd feiten uh, te achterhalen. Dat is niet gelukt. Uh, de kwestie ligt natuurlijk heel gevoelig. Omdat Somalië ook een onveilige plek is, uh, ook voor hulpverleners. Ja, Je hebt nog een fragment uit het rapport. Laten we er even naar luisteren. Het resultaat is een georganiseerde vorm van afpersing... waarbij het lot van de ontheemden wordt gebruikt voor geldelijk gewin. Met de burgemeester en de districtcommissaris als legitieme autoriteit hebben hulporganisaties weinig andere keus dan met hen samen te werken. Je hebt ook burgemeester Noer om een reactie gevraagd. De burgemeester van Mogadishu, die volgende week zaterdag hier naar Nederland komt... te gast bij de uh, Eef Vermeer Stichting, de Denktank van de van de PvdA. En dan zal hij ook op het podium zitten met de burgemeester van Amsterdam, Ewart van der Laan. Wat zei deze burgemeester op deze zware beschuldiging? Ja, ik kreeg hem uiteindelijk aan de telefoon. Uh, hij kende het rapport wel, want uh, daarin wordt ook de regering beschuldigd van corruptie. Maar hij was niet op de hoogte dat hij zelf werd genoemd in die bijlagen. Uh, hij ontkent ten stelle ze alle beweringen in het rapport Leugens en hij zegt dat het een cover-up van de VN is omdat hij kritiek had eerder op VN-organisaties die te laat in actie zouden zijn gekomen tijdens de hongersnood. Um, en hij voelt zich eigenlijk het doelwit van wat hij de VN-maffia noemt omdat hij hen kritiseerde. Uh -huh. uh, hij noemde het ook onder andere karaktermoord. Uh, hij zegt juist dat hij uh, dit soort uh, praktijken bestreed... tijdens zijn termijn, termijn als burgemeester... en dat hij daar ook in is geslaagd in het kamp waar hij verantwoordelijk voor was. Uh, hij gaf ook aan dat deze praktijken wel voorkomen in Mogadishu... maar dat hij geen controle over de hele stad heeft. Uh -huh. En uh, sommige, uh, zeg maar, sommige die hebben een grotere militie... daar is hij niet uh, tegen opgewassen. Um, verder zei hij, ik draag iedereen uit om met bewijzen te komen. Uh, het zei, de schrijvers van het rapport noemt hij mensen die niets van Somalië uh, weten. En, en tenslotte zei hij, van, hij heeft nooit een cent verdiend aan de voedselhulp... of steekpenningen aangenomen om lokale NGO's aan contracten te, te helpen. Ja, je, je hebt dit gesprek ook op band, maar de kwaliteit is zo slecht... dat we het hier hij nu samenvatten. Telefoonlijn, ja. Ja, maar uh, hij is zeer pertinent in zijn ontkenningen, maar ja. was hij ook boos? Ja, hij was hoedend. Ja. Hoedend over de beschuldigingen. Dus hij verhief zijn stem een aantal keren. En, nou, ik denk dat de taal ook een beetje aangeeft dat hij, dat hij boos was. Ja, we ja. hebben nog steeds geen, geen bewijzen. Het enige wat we hebben is de uh, notities die ze, of de dingen die zijn opgeschreven... Het door die wat in de quotes die we net lieten horen, ja. Ja. Ja. ja. Je hebt het rapport ook voorgelegd aan de directeur van de Vermeer Arjen Bergfens... Die, die dus de Afrika-dag organiseert volgende week zaterdag. Laten we even luisteren naar zijn reactie. Ja, allereerst wil ik zeggen dat wij natuurlijk voorafgaand aan de Afrika-dag... onderzocht hebben wat de reputatie was van de heer Noor. Wij zijn toen eigenlijk um, alleen maar op positieve verhalen gestuurd. Uh, dit verhaal is nieuw voor mij. Als de beschuldigingen waar zijn, is dat uh, natuurlijk uitermate ernstig. En het zal verder onderzocht moeten worden, denk ik, wat hier precies van waar is... en wat de rol van de heer Noor is uh, geweest hierin. De meest ernstige beschuldiging die in het rapport wordt geuit tegen de heer Noer... is dat hij een comité heeft voorgezeten... dat alleen maar de bedoeling had om dat die georganiseerde afpersing mogelijk te blijven maken. Ik vind het zelf heel moeilijk te beoordelen of dat zo is geweest... Uh, en uh, hoe dat heeft plaatsgevonden. Is dit een reden om, om hem af te zetten? Of? Ik vind dit geen reden om hem af te zetten, omdat... Uh, Iedereen vrij is, journalisten vrij zijn om aan de heer Noer te vragen hoe dit zit. En uh, Hij zal ook beschikbaar zijn voor interviews als hij in Nederland is. Ik zal wel ja. nu uh, nog even verder overleggen met wat mensen om te kijken ja, hoe zij daar daartegen aankijken. Ja, tot zover um, Arjen Berg, fans van de Evert Vermeer Stichting. We hebben ook oud-minister Jan Pronk even gevraagd om een reactie op de komst van Mohamed Noer naar Nederland. De burgemeester van Mogadishu, die dus wordt verdacht van corruptie en vriendjespolitiek. Als de burgemeester volgende week zaterdag komt... Ja, dan wordt er wel een risico genomen om hem een podium te verschaffen. Aan de andere kant moet ik erbij zeggen. Dus het is natuurlijk toch de vraag, in het rapport staat dat niet... of de man zelf de volledige feitelijke verantwoordelijkheid draagt... doordat hij sturing geeft. Hij heeft natuurlijk de opdracht gekregen van de nationale regering... om deze structuur te leiden. En misschien is hij te zwak. Er staat niet in dat hij zelf profiteert, persoonlijk... Ja. Dat gebeurt soms, uh, maar dat zou eerst bewezen moeten worden. Goed, tot over Jan Pronk. Um, Rick Delhaas, hier nog in de studio. Uh, er was sprake van dat minister Liliane Ploemen op het podium zou zitten... ook met deze burgemeester van Mogadishu. Ja, je hebt dat, gebeld ja, met het ministerie. Ja, dat, uh, ik begreep dat. En uh, uh, een voorlichter zegt van dat zij niet het podium zal delen met, uh, met, deze, met de burgemeester. Nee. Ga je er zelf <laughs> volgende week naartoe? Waarschijnlijk wel, ja. Nou, We horen er vast meer van. Hartelijk dank, Rick Delhaas. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Van het verre Mogadishu terug naar Europa met het aantreden van het kabinet Rutte 2 is één ding zeker. De koers van Nederland zal de komende tijd meer pro-Europa zijn... dan de afgelopen twee jaar. En dat is misschien maar goed ook. Europa is niet alleen maar een geldverslindend en bureaucratisch orgaan. In Europa gebeuren dingen elders die misschien wel beter en goedkoper gaan... dan hier. En daar zouden ze dan in Den Haag nog wat van kunnen leren. Morgenavond zet het programma Tegenlicht een programma uit... over oplossingen voor problemen die elders al lang zijn opgelost. En ook wij keken over de grenzen naar zogenaamd best... Practices. Zometeen reportages uit Noorwegen, België en Spanje. En hier in de studio Hans Kams, lid van de Sociaal-Economische Raad, voorzitter van de branchevereniging voor Uitzendbureaus, de ABU. En voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Laten we het even beginnen uh, over de uh, inkomensafhankelijke zorgpremie, waar Heel Den Haag van op zijn kop stond de afgelopen week. Het schijnt inmiddels alweer achter de rug te zijn, dat gaat niet meer door. Bestaat zo'n inkomensafhankelijke zorgpremie in ons omringende landen? Nou, heel veel Europese landen hebben een variant daarop bedacht. Hè. Bijvoorbeeld in Zweden, maar ook in Engeland, wordt de hele zorg uit de belastingen betaald. Nou, in Nederland wordt de zorg betaald via een premie hè, die je betaalt aan de ziektekostenverzekeraar. Maar in Zweden en Engeland is dat dus niet zo, uit de belastingen. Maar. Uh, nee, dat is dat niet dan meteen bureaucratisch wachtrijen, uh, grauwheid, uh, want... Nou, omdat het zo goed ja, dat, dat kan wel, maar dat staat dan los van het financieringstelsel. Mm -hmm. uh, in, in, bijvoorbeeld in Engeland uh, moet je, dus los van het feit dat je belasting betaalt voor de zorg, moet je wel degelijk ook nog een keer een eigen bijdrage betalen. Mm -hmm. En je eigen bijdrage kan zo hoog zijn dat je feitelijk twee keer betaalt. Hè? Eén keer via de belastingen ja. en één keer via je eigen bijdrage. Maar daar word je helemaal niet blij van. Dus. Daar word je helemaal niet blij van, daar word je ziek van, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Maar zijn er goede voorbeelden waar wij ons dan zouden kunnen richten? Bedoel, ja. ja je, als het over zorg en zorgpremies gaat. Ja, je, je ziet bijvoorbeeld in Frankrijk hè, dat uh, tegen mensen gezegd wordt... nou, als je ouder wordt en je maakt gebruik van oude dagsvoorzieningen... En Je gaat in een uh, verzorgingshuis en nou, dan zie je dat aankomen. Hè? Want de ouderdom komt met gebreken. Dan ja. nou, verwachten wij ook van jou als, als individu... Hè? dat je zelf nadenkt wat je gaat doen hè? Ja. op latere leeftijd. En dat noemen ze een plan de vie, hè? een levensplan, in mijn beste... Nederlands en Frans. Ja. En dus dat betekent dat je aangeeft: van, nou, ik, ik, ik ga nog een beetje werken. Uh, ik zorg voor hulp om mij heen. Ik vraag mijn kinderen wat te doen. Ik vraag de buren wat te doen. Als je die nog hebt, natuurlijk op een bepaalde leeftijd. En dan kan de overheid zeggen: Nou, als jij dit allemaal zelf doet. En dan zorg ik ook dat er wat uh, financiële compensatie komt. En dus dan draai je het om. Ja. In principe betaalt zelf. En afhankelijk van jouw plan zegt de overheid, nou ik wil ook wat. Ja, laten we het over een ander onderwerp hebben. Wat u na aan het hart ligt als voorzitter van Jeugdzorg Nederland, de jeugdwerkeloosheid. Hoe staan we er in Nederland voor en uh, zouden we een voorbeeld kunnen nemen aan een ander land? Ja, we zijn in Nederland erg trots op het feit dat wij bijna een van de laagste percentages werkeloosheid onder jongeren hebben. Dat zit afhankelijk van de definitie zo tussen de 13 en 16 procent. Maar waar wij in Nederland heel erg goed in zijn... dat is uh, het verdoezelen van de echte werkloosheid, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. We hebben ongeveer 200.000 jongeren. Nou, niet alleen maar jongeren, maar heel veel jongeren in de Wajong regeling zitten. Dat zijn jongeren die een arbeidsbeperking hebben. Nou, die komen in die regeling en die tellen ook niet mee met de werkloosheid. Dus nee. dat scheelt al een slok op een borrel. We hebben heel veel jongeren die niet in de WW zitten, maar in de bijstand zitten. Maar goed, de cijfers zijn dus misschien wat hoger in werkelijkheid. Ja. Is er een land hier om ons heen waarvan, waarvan u zegt van nou, daar pakken ze de jeugdwerkeloosheid goed aan? Nou, of doen we het hier eigenlijk wel goed met terugbegeleiden naar werk en al die andere maatregelen die Ja, wat die ik vindt in Nederland is dat het in ieder geval erkend wordt als een specifiek probleem. Ja. En daar zijn andere landen die weer een voorbeeld aan ons kunnen nemen. Ja, ja dat vind ik wel. Ja. Ja. Laten we eens naar een reportage gaan. Okay. De eerste naar Spanje. Waar we in Nederland worstelen met de enorme kostenstijgingen voor de gezondheidszorg. is het Sistema Nacional de Salud, het stelsel van openbare gezondheid in Spanje. de trots van de sociale zekerheid daar. Of was, moeten we bijna zeggen. Correspondent Lex Rietman ging kijken waarom het zo goed werkt nu het nog kan. De Spanjaarden zijn boos. De verzorgingsstaat is er nooit van de grond gekomen zoals in Noord-Europa. Maar sinds 1986 was er één uitzondering. En misschien wel de allerbelangrijkste voor de bevolking. Tot april van dit jaar had Spanje het beste stelsel van openbare volksgezondheid van Europa. Goed, toegankelijk voor iedereen en bovendien goedkoop. Waarom wordt het nu de nek omgedraaid? Een goede vraag, maar laten we eerst eens kijken hoe dat succesvolle stelsel van volksgezondheid in Spanje tot nu toe heeft gewerkt. Dr. Dolores Ruiz leidt me rond in het gezondheidscentrum waar zij directeur van is. Ja, het is de eerste lijns gezondheidszorg, maar ja, er zitten hier een heleboel artsen en ook een aantal specialisten bij elkaar. Het lijkt eigenlijk een klein ziekenhuis. Bueno, los centros de atención primaria están conformados por un equipo multidisciplinar. Oh, es un, un multidisciplinario team, artesitas, juzgadores, enfermeras de especialistas en atención primaria. Pediatras y enfermeras pediátricas. Ja, in de zorg, eh, pediatras, eh, dus kinderartsen. Y después existen otros tipo, otro tipo de profesionales. Hay odontólogos especializados en la atención bucodental. Ja, dus odontologos. Eh, la trabajadora social. Ook sociaal werkers. Oh, dat, dat is bijzonder hè. De patiënt wordt dus niet alleen gezien als iemand met een gezondheidsprobleem of met een aandoening. En wat is uw indruk van de patiënten? Zijn die ook tevreden over de behandeling? Bueno, las encuestas de satisfacción del usuario nos dan una puntuación muy alta. Ja, zegt Dolores. De patiëntenonderzoeken wijzen uit dat uh, over het algemeen de patiënten zeer tevreden zijn over het systeem. Iedereen kan hier gratis terecht. ...leidt dat er niet toe dat er ook heel veel mensen zijn die met uh, onbenullige dingen komen... ...die eigenlijk niks hebben en die je dan toch heel veel werk bezorgen. La gratuïde del sistema asegura una muy buena detección... ...de los problemas reales y sanitarios de nuestra población. Ja, zegt uh, Dolores, ik uh, geloof niet dat het een goed idee is... ...dat patiënten moeten betalen voor een uh, consult. Want, uh, zegt ze, daardoor zou je misschien een aantal overbodige bezoeken aan de dokter kunnen vermijden... ...maar je zou uh, dan tegelijk een hoge prijs betalen, doordat je heel veel problemen niet meer signaleert. Het netwerk van openbare gezondheidscentra spoort ziekte, psychische en sociale problemen op in een vroeg stadium. Dat spaart kosten uit. De artsen en de verpleging werken er nauw samen met specialisten. Daardoor kan in veel gevallen opname in het ziekenhuis voorkomen worden. Voor de poort van het ziekenhuis Bietje. Het Universitair Ziekenhuis is een van de grootste academische ziekenhuizen van Catalonië. Ik sta hier voor de, voor de hoofdingang met dokter Roger Bernat. Hij is patholoog. Dokter Bernat, het systeem van openbare gezondheidszorg in Spanje is goed en goedkoop. Klopt dat? Ja, es cierto waar, in termen comparatives concretamente ook in onze entorno, respecto a la Europa de los 15. Ja, zegt dokter Bernat, als je het vergelijkt met landen. ...in de rest van de wereld en uh, met Europa van de 15, ...dan is het een systeem dat kwalitatief heel erg goed is... ...met een van de laagste kosten per inwoner. Uh, op zich is het wonderlijk, hè? want het systeem van openbare gezondheidszorg in Spanje is uh, universeel. Het is gratis, iedereen kan dat terecht. Het werkt goed, de tevredenheid is groot hè, van de patiënten... ...en toch gaat het op de helling. Ja, dat is een het is een paradox dat ze iets dat goed werkt willen verbeteren en dat het resultaat is dat het alleen maar duurder wordt en niet beter. Er zijn heel wat landen die hun model van gezondheidszorg hebben veranderd van een solidair systeem voor iedereen en onder beheer van de overheid naar een driedeling. Met een laag zorgniveau dat gebaseerd is op liefdadigheid, een hoog zorgniveau voor de welgestelden in privéklinieken en voor de middenklasse een niveau daartussenin, afhankelijk van welke dekking je kunt betalen. In function de poderse pagar major of menor cobertura. Zo'n systeem van particuliere verzekeringen blijkt in de praktijk altijd duurder uit te pakken. Zoals bijvoorbeeld in Nederland. De totale ziektekosten schieten omhoog, maar de waardering van de patiënten voor de zorg niet. En ook de basisindicatoren voor de volksgezondheid verbeteren niet, zoals bijvoorbeeld de kindersterfte. Maar de burger moet ondertussen wel veel meer betalen voor de zorg. Het komt dus niet de meerderheid van de bevolking ten goede... maar wel de financiële sector en de gezondheidsindustrie. De regio Madrid is het vers gevorderd met plannen voor de ontmanteling... en privatisering van de gezondheidszorg. Wat dus zeer te betreuren is volgens deze laatste spreker. En alleen al in de regio Madrid dus... Uh, daar wonen 6,5 miljoen inwoners, schattenverzekeraars... die de gezondheidsmarkt... Uh, sorry, schattenverzekeraars, de gezondheidsmarkt op een half miljard euro. Hier in de studio Hans Kamps, lid van de Sociaal Economische Raad... voorzitter van de branchevereniging van Uitzetbureaus uitzendbureaus... en voorzitter van de jeugdzorg Nederland. We praten over Nederland en andere landen in Europa... en wat we zouden kunnen leren. Kunnen we iets ja. leren van Spanje? Een land waar ze de eerste en tweede lijn zorg heel weer bij elkaar brengen... en daardoor ja. kosten besparen? Ja, daar kunnen we wel van leren, vind ik. Kijk, in Nederland is het zo, zit je eenmaal in de tweede lijn... En dan worden ook eenvoudige handelingen... die eigenlijk door de huisarts gedaan kunnen worden... ook in de tweede lijn gedaan. En ja. dat is nogal kostbaar. Mm -hmm. Overigens vind ik wel dat Nederland een van de beste... De gezondheidszorgsystemen ter wereld heeft. Ja, maar we zijn veel, veel te duur uit als we deze meneer in de reportage moeten geloven. Want ja. uh, uh, we betalen veel en, en, en de, de, de zorg wordt niet significant veel beter, zegt hij. Of is dat onzin? Nou, we betalen veel, maar we krijgen ook veel. Mm -hmm. he, laat ik dat eerst even zeggen. Ik denk wel dat er besparingen nodig zijn. He, juist als je alles wat in de eerste lijn gedaan kan worden... ook echt in de eerste lijn doet. Ja. He, dus dat betekent een veel betere samenwerking tussen... de de eerste en de tweede lijn. En dat kan ook natuurlijk. Ja. Ja. Maar wat gezegd wordt, privatiseringen maken de zorg duurder. Of is dat... Kijk, nou, we zijn volop bezig met privatisering. Ja, Die gaan ook ja. door onder minister Schippers. Is afgesproken het regeerakkoord. Ja. Is dat een uh, uh, slimme zet? Of is dat juist niet slim? Moeten we het Zweedse ja. of Britse model invoeren? Ja, ik geloof heel sterk in meer ondernemerschap... in, in, in de gezondheidszorg. Mm -hmm. En ondernemerschap betekent niet... dat mensen uitgesloten worden van zorg. Dat kun je ook als voorwaarde... aan een particulier onder. Stellen. Ja. He, dus je sluit niemand uit, maar je gaat wel met bedrijfseconomische principes een ziekenhuis runnen. He, nou, ja. Luc Winter is daar in Nederland een heel goed voorbeeld van. Is dat hem? het kan. Luc Winter is echt een, een ondernemer in de zorg, mm -hmm. en die, die heeft laatst weer een, een, een ziekenhuis onder zijn hoede genomen. En niemand wordt uitgesloten van zorg. Hij levert juist, althans dat is zijn ambitie, betere zorg voor minder geld. Ja, laten we even teruggaan naar de Spaanse situatie... Ja. waar dus die eerste en tweede lijn heel dicht bij elkaar zitten. Ja. Stelt u zich voor dat we dat hier in Nederland uh, ook zouden invoeren... Zou zouden zeggen, nou dat vinden we een goed idee, hè? u gaf al aan, ja. er zitten voordelen aan. Dat zou een enorme omslag betekenen. Tal van gebouw, gebouwen die opnieuw moeten worden ingericht. Mensen die bij elkaar moeten gaan zitten. Dat, dat is een enorme operatie. Nou, ja, we hebben natuurlijk wel alle virtuele hulpmiddelen hè, die je tegenwoordig hebt. Ik denk als een huisarts bijvoorbeeld iemand naar een specialist verwijst... en hij houdt via zijn computer gewoon contact met die... Met, met de patiënt. Ja. En zorgen dat uh, eenvoudige handelingen weer bij hem gedaan uh, kunnen worden. Dat zou al winst uh, zijn. Dat zou al winst zijn. Het elektronisch per persoonsdossier uh, komt hier omhoog dan. Ja. ja maar daar gaan we het niet, niet over hebben. <laughs> dat is nou jammer. Ja. Nee, dat is een ingewikkelde kwestie. Ja, ja, ja. Laten we naar een ander voorbeeld gaan. Um, de huishoudelijke hulp... Daar kunnen we ook nog wel wat van leren, eh, van de buren, van België. Nederland is de werkster bijna altijd illegaal en zwart betaald. In buurland, België, is dat dus heel anders geregeld. Daar heb je de zogenaamde dienstencheck. Dat is een check die 7,5 euro per uur waard is... en die je bij een bureau koopt... waar je dan dus de hulp in de huishouding mee betaalt. Ze werken niet langer zwart, zijn verzekerd... en bouwen een pensioen op, op met subsidie van de overheid. Rick Delhaas ging naar Antwerpen. Deurne. Een buitenwijk van Antwerpen. Hier heb ik een afspraak met uh, Pascal Vermandel. Zij is de vrouw des huizes. En zij uh, heeft een poetsvrouw die zij uh, betaalt met een dienstencheck. En we gaan eens even kijken hoe dat nou precies werkt hier. Die dienstenchecks kan ik uh, kopen... Uh... Via een firma. Die kostte 7,5 euro per stuk. Dus ik uh, geef acht dienstenchecks aan mijn poetsvrouw die acht uur werkt. En uh, ik kan die ook fiscaal indienen. Ja, dus u krijgt eigenlijk subsidie op uw poetsvrouw? Ja, ja ik krijg subsidie op mijn poetsvrouw. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Ja. En waarom is dit nou zo'n aardig systeem? Het, het is een aardig systeem, omdat je ten eerste je vermijdt het zwart werk. Ik heb ook een poetsvrouw die een stukje opleiding heeft gekregen, uh, die ook verzekerd is. En ook het is fiscaal aftrekbaar en dat is ook interessant. Want ik denk, als je nu een poetshulp in het zwart zou moeten betalen, ik weet niet hoe dat, hoeveel dat is, maar ik denk dat dat gemakkelijk rond de 15 euro per uur kan zijn in het zwart. Ja, dan is dit inderdaad veel goedkoper. Ja, ja. ja, het was ook de bedoeling denk ik, van de overheid om heel veel mensen die werkloos waren aan het werk te krijgen. En ook om die hun, hun situatie te regulariseren. En er is heel veel in de poetshulpdienst heel veel mensen die zwart werken. En als zij aan dit systeem meedoen, zijn ze ook verzekerd, hebben ze recht op pensioen en zijn ze ook met alles in orde. Ja, hoe Hoeveel uur werkt uw poetsvrouw? Mijn poetsvrouw die werkt acht uur per week. Ja, dus die komt één dag? Ja, die komt, ja, die komt één dag. Ja. Ja. En doet ze het goed? Heel goed. Oh ja? Ja, ja ik heb echt een parel. Ja. Ik noem haar de, de fee uh, van mijn huis. Oké. Okay. <laughs> ze is boven bezig, hè, geloof ik. Ja. Gaan we daar even naartoe? Goeiedag. Goeiedag. En wat bent u aan het doen? Ik ben nu hier het toilet oppoetsen. Haha, mag ik wel verder ja. komen of ik uh, verder. ga ik dan uh, alles meteen uh, nee, nee, kan maar smerig maken? Nee. Zo, u werkt hier één dag in de week? Ja, de ja. volledige dag. Ja. ja. Wat doet u vandaag? Ik doe nu vandaag hier haar badkamer en ja. de slaapkamer. Vandaag heb ik de beneden al helemaal gedaan. En dan tegen de middag is lunchtijd. Ja. En dan na de middag dan poets ik soms de drie kinderen in hun kamer. En dan doe ik hun een strijk helemaal tot half vijf. Ja. Zijn er ook dingen die u niet mag doen? Ja. Wij mogen niet gaan winkelen met de klant. Wij mogen geen zware kasten of ijskasten of zo verzetten. Als de klant wil dat wij daarachter poetsen, dan moeten ze het verzetten en wij poetsen daarachter. Ja. Maar soms bij de hele oudere mensen dan doe ik dat wel eens, maar in principe mogen wij het niet. Waarom mag dat niet? Ook voor onze rug te ontlasten, zeker en vast, omdat ja. we heel veel problemen hebben met de rug en de knieën. Maar ja... ja. ja en... Ik zag u net ook op de knieën zitten. Uh... Ja, in principe mag ik het niet. Nee? Nee. Maar ik zit wel op mijn hukken, hè. Oh ja. door mijn benen, hè. Oké. Okay. Dat is gemakkelijker, ja. voor te poetsen. En dan sta ik zo voorzichtig recht, hè. Ja. En dan steun ik wel op de toilet en zo. Ja. Daar heeft u ook les in gehad, om, om ja, zo krijgen, te poetsen? Ja, we krijgen ja. cursussen voor te poetsen, hoe dat je moet leren. Ja. Door de benen gaan en zo van alles. Ja. En als je dan een bed of zo wilt verschuiven, dan doe je de benen een beetje in sprijsstand. En dan bukt je zo, ja, zo de, in de houding van een gorilla, dat ze zeggen. Ja. En dan trek je met je armen zo op. En dat doe ik samen met Pascal soms. Ja. En dan liggen wij te lachen met elkaar. Hè. Ja, ja. Dat ja. zijn zo van die houdingen ja. dat je zegt van... Maar dat moet voor de rug, hè. Ja. Doet u de ruiten hier ook buiten, of niet? Ja, ik mag dat, hè. Ja. Als het raam naar binnen open gaat, mag ik het doen. O, sorry. Oh. Dan mag ik het doen, hè. Ja. Maar is de raam bijvoorbeeld buiten, uh, op een regel, niet naar binnen open, mag ik het niet doen. Dan zit ik wel een beetje aan Het yes. komt toch niet door mij dat u zenuwachtig wordt, hè? Of, uh... <laughs> Nou, ja, Normaal dat ik mijn werk, he. maar dan doe ik die open ja. en dan mag ik dat poetsen. Dan kan ik een trapje nemen ja. en dan kan ik daarop staan. Oké, okay, dus het raam gaat naar binnen, binnen open, u kan binnen blijven. blijven staan, dan mag ik dat dan poetsen. poetsen. Maar u mag niet naar buiten? Nee, nee dat mag dat, ik niet. Dat mag niet. Nee. nee, en dat doe ik niet, want dat is nee. gevaarlijk. hè? Ja. Nee, dat mag we. Ja. Maar voor de rest mogen we het wel. Ja, en er zijn ook geen klanten die zeggen van ja, maar ik wil toch dat u het even doet. Want dat is zo handig. Nee, dat is niet. De... Is maar schoon. Ja, nee. Ik heb heel goede klanten en die zeggen dat... nee, sorry, dat gaan we zeker niet doen. Ja. Dat willen ze zelf niet. Hm. Uh, Rick Delhaas in gesprek met uh, schoonmaakster, uh, poetsvrouw Sonja Keulemans... die net de meneerden had gedaan en hunne strijk En die ook nog zei zeker en vast. Wat is nou mooier als dat een Vlaming zegt of een Vlaamse zeker en vast. We zitten hier nog steeds in de studio uh, met Hans Kams, lid van de Sociaal-Economische Raad. Is dit een goed idee, zo'n dienstencheck om dus het zwarte circuit bij de schoonmaaksters uh, eruit te halen? Ja, ik vind het een heel goed idee. Dus ik zou zowel de poetsvrouw als de check graag willen overnemen... Wat houdt Nederland tegen? Ja, er is ooit eens een keer een, een, een onderzoek geweest waaruit blijkt dat je door zo'n dienstencheck in te voeren in Nederland, je ongeveer 40.000 banen aan de onderkant creëert. Officiële banen. Mm -hmm. Het nadeel is alleen dat je ook banen subsidieert die anders ook wel tot stand zouden komen. Ja. Dus mensen die een al vast van plan waren om een officiële werkster in te huren. Ja. ja, die krijgen die subsidie natuurlijk ook. Maar desondanks toch doen? Ja, toch doen. Ja. Ja, ik heb geen enkele twijfel daarover. Maar het ja. nadeel is niet bureaucratie, en het kost natuurlijk een enorme bak geld, 1,4 miljard euro in België. Ja, maar als je zwart werk... Uh, wit maakt, hè? dan maak je ook belastingbetalers natuurlijk. Ja, maar bureaucratie? Nou ja, bureaucratie. Het is heel simpel. Hè? Degene die de cheque ontvangt, hè? omdat het werk geleverd is, kan die cheque weer inleveren bij de gemeente. Nou, misschien lange je... rijen schoonmakers bij het stadsdeelkantoor. Ja, maar... Ja. Ja, ja, maar misschien kan dat ook wel via de computer. Goed. We, we gaan naar de laatste reportage. Uh, iets, weer iets heel anders. Uh, ziektekosten, schoonmaaksters en nu uh, uh, de Noorse mannen. Die krijgen maar liefst twaalf weken vaderschapsverlof. Daar moeten de vaders hier in Nederland alleen maar, kunnen die alleen maar van dromen. Eh, ze voeren, de Nooren voeren daarmee de lijst aan... van de meest riante vaderschapsregeling. Ellen Contant zocht een Noorse vader met verlof op. Bakke, bakke, bakke. Papa Arnstein Garvik heeft uh, vandaag verlof. Het is zijn, uh, zijn week dat hij verlof heeft. En dan past hij op de kleine Elea, bijna één jaar. Het totale ouderschapsverlof is 47 weken met 100% loon... of tien weken langer met 80% loon. Daarvan moet de moeder negen weken opnemen, vader 12. en de rest is vrij te verdelen tussen vader en moeder. Achterliggende gedachte van de regeling is dat zowel vader als moeder de mogelijkheid moet hebben om gezin en werk te combineren. Dus moet ook de man zorgtaken op zich nemen. Hij zegt dat zou er ook nog eens bij moeten komen. Ik ben er immers ook bij geweest om dit kind op de wereld te zetten. Dan neem ik ook mijn aandeel in de zorg. Het eerste betaalde vaderschapsverlof kwam er in 1993. Toen kregen vaders vier weken betaald verlof. Er wordt grote waarde gehecht aan dat vader ook een band opbouwt met het kind. Meer dan 90 van de Noorse vaders maakt gebruik van de regeling... wat de Noorse staat jaarlijks 2,5 miljard euro kost... In 2011 nam vader bijna 20% van het totale verlof voor zijn rekening. Ja, de heeft zelfs uh, langer verlof dan de 12 weken. En dat komt omdat uh, moeder een aantal weken van haar verlof heeft afgestaan aan, uh, aan hem. Ja, in Noorwegen, De jonge vader realiseert zich ter degen dat hij verwend is met deze ruime Noorse regeling. Van maar twee dagen betaald kraamverlof voor de Nederlandse vader en onbetaald ouderschapsverlof schrikt hij. Oh. Het valt hem tegen hoe je met zo'n kleine toch, verder nergens deel, dan... meer aan toekomt. Alleen als ze slaapt kan hij zelf wat eten of douchen en misschien nog wat in huis doen. Het en dat is nou precies wat moeder Kjersti aan deze regeling bevalt. Sommige mannen denken dat het relaxen en luieren is om met een kind thuis te zijn. Maar dat valt dus tegen. Het ook niet alleen om te zijn. Zoals je zei eerder, je hebt niet zo veel gedaan. En er kan veel meneer denken dat te zijn om te zijn te zijn. En dat is precies hoe de Noorse regering het bedoeld heeft. Emancipatie van de zorgtaken en het bevorderen van de band tussen vader en kind. In de ijzerfabriek in Ulevos in Telemark, Noorwegen... worden putdeksels en kachels gemaakt. En op de afdeling uh, bewerking werkt Arnstein Garvik, De vader die op dit moment... Thuis is met zijn kind vanwege het vaderschapsverlof. Espen Rasmussen is de chef die geconfronteerd werd met het verlof van Arnstein. Ja, maar heel voor papa. voor de vaders is het natuurlijk een fantastisch mooie regeling. En voor de werkgever kan het nog wel eens een, een uitdaging opleveren. Maar ja, dit is waar iedereen recht op heeft als vader en uh, dat lossen we dan op. Wordt dan hoe, hoe, hoe los je dat dan op? je papa. Soms als het over een korte termijn gaat, dan wordt het opgelost in de vorm van dat we mensen inhuren. Soms kan er geschoven worden over de verschillende afdelingen. Ja, de Voor Arnstein hebben we een ja, plan gemaakt van hoe hij zijn verlof wilde. En uh, in, dat is dus heel voorspelbaar. Wanneer hij weg is, namelijk om de week, werkt hij. En voor die tijd hebben we een tijdelijke kracht ingehuurd. Ja, ik papa voor de te met kinderen op Hij Braaf voor de kinderen zijn. Het afdelingshoofd vindt het heel gezond dat vader nu een periode thuis kan zijn met het kind. Daar nog een situatie. De samenleving in Noorwegen is uh, natuurlijk heel erg gericht op emancipatie. En dit is een regeling die uh, de afgelopen jaren, waarin je ziet dat uh, vader-emancipatie uh, goed geregeld is. En dit is een, uh, dit is een voorrecht. En tuurlijk, het kost geld, maar uh, dat is het, het zeker. Uh... Zeker waard. De volgende heeft zich alweer gemeld, want er is net een heel klein jongetje geboren hier op mijn afdeling. En uh, dat wordt de volgende die uh, gebruik gaat maken van het vaderschapsverlof. Tot zover Ellen Contant vanuit Noorwegen met een Noorse vader die heel gelukkig was met zijn vaderschapsverlof. Um, is dit een goede regeling voor hier in Nederland? Nou, ik heb uh, 30, 35 jaar geleden in Zweden gewoond in mijn wilde periode. Dan verkocht ik groente en fruit. En toen hadden ze het daar al. <laughs> Zegt en... Henk Kamps van de Sociaal Economische Raad. Ooit is dus juist, ja. een groente- en fruitverkoper. Ja, dat ging goed trouwens. <laughs> maar is dit, uh, dit is een hele dure regeling. Ja, luid. het is een hele dure regeling. En dat is natuurlijk ook de space van die regeling. Hè? Ja. En bovendien, ja, het zal wel goed zijn. Maar als je dat Noorse gezang aan je kop krijgt als baby, dan word je natuurlijk ook eh, niet gelukkig van. Maar moeten we, moeten we hier in Nederland naar streven? Ik bedoel, in Nederland is het nu helemaal niks, hè? Nee. Ik, bedoel, ik krijg in april een tweede kind. Ja. Ik ga gewoon doorwerken, afgezien ja. van een lang weekend zo ja. ongeveer. Ik vind het wel erg jammer voor je, maar ik denk dat de timing om daar nu mee te beginnen heel erg slecht is gegeven de economische omstandigheden. Dus voorlopig maar even laten zoals het is. Lijkt me wel. En de Noren en de Zweden feliciteren met hun fantastische regeling. Ja, dat lijkt me wel. Oké, okay. hartelijk dank. Ja. Henk, Kans van de Sociaal-Economische Raad. Dit is nog steeds de VPRO Radio op Radio 1 met Bureau Buitenland. Met zometeen exclusief... Een interview, of in ieder geval quotes daaruit van uh, met Tanja Nijmeijer... de varkstrijdster die op dit moment in Havanna zit. We hebben het gesprek net gevoerd. Het wordt op dit moment gemonteerd. Dus over een minuut of acht, rond de klok van tien voor acht... gaan we daarvan een aantal fragmenten laten horen. En wilt u ons volgen op Twitter, dan kan dat op bbvpro. En we hebben ook een website, vilavpro.nl, mocht u de uitzending hierna willen... Terugluisteren. Komende week is er weer het jaarlijkse Crossing Border Festival... met veel muzikanten, schrijvers en denkers van over de hele wereld. Een van hen is de Amerikaanse journalist David Wolman. De, de wereld is beter af als we contant geld zouden afschaffen... betoogt hij in zijn boek The End of Money. Een wel heel prikkelende stelling. Luistert u naar Chitske Mush in gesprek met de auteur. Hoe lang zal het nog duren voordat dit geluid verleden tijd is? Of dit... Als het aan de Amerikaanse journalist David Woolman ligt, niet lang. Voor zijn boek The End of Money deed hij onderzoek naar geld. Naar contant geld, om precies te zijn. Cash. Dat kan beter afgeschaft worden, concludeert hij. Want contant geld is vies. You know, it's not quite as bad as used tissues, but it's close. Contant geld is slecht voor het milieu. Denk aan al het papier en de inkt die erbij komt kijken om geld te drukken. Don't even beginnen met de materialen. just picture. This giant army of cash delivery trucks. Uh, and their not so clean engines. Moving around the globe. Every day. Moving billions and billions of notes. Maar contant geld is vooral heel duur. Here in the US: it costs 2,5 cents to make. Each one-cent coin. <laughs> and it costs about 9 or 10 cents to make the 5-cent coin. That is crazy talk. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kosten van het verspreiden van geld over de pinautomaten. En de bedragen die verloren gaan door witwas en belastingontduiking en het tegengaan daarvan. Deze dingen kosten de wat ook dat onze belastingen ons miljarden en miljarden dollars jaar. Contant geld kost een land jaarlijks 1% van zijn bruto binnenlands product. En dus zou het volgens Volman beter zijn om over te gaan op digitaal geld. Dat is makkelijker, goedkoper, veiliger en beter controleerbaar. Woman is niet de enige strijder in de war on cash. In zijn boek komen verschillende voor- en tegenstanders aan het woord. Er zit ook een oude bekende bij. Money, money, money. Must be funny. One of the uh, the frontmen from ABBA is, uh, is leading the charge up in Sweden in the fight against cash. Björn Ulvors van ABBA pleit voor de afschaffing van contant geld sinds zijn zoon meerdere malen het slachtoffer was van een overval. Over de hele wereld is de ontwikkeling van elektronische alternatieven voor cash volop in gang. Wat te denken van betalen met je vingertop, waar een biometrisch apparaat jouw unieke handtekening in ziet en direct een transactie mogelijk maakt. Of een microchip onder je huid, zodat je nooit meer een portemonnee nodig hebt. Zover is het nog lang niet. Maar in Tokio is het bijvoorbeeld al wel heel normaal om in een winkel je telefoon of een apparaatje te zwaaien en zo af te rekenen. Zulke elektronische snufjes klinken misschien als iets voor rijke mensen, met smartphones. Maar dat is niet de realiteit, zegt Wolman. Juist in ontwikkelingslanden wordt op dit moment geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld in Kenia. Daar heb je sinds 2007 M-Pesa een systeem van telefoonbedrijf Vodacom... dat het mogelijk maakt om via een mobiele telefoon transacties te maken. Niet met een blitse iPhone of Blackberry... maar gewoon met een simpel telefoontje zonder internet. Als een Keniaan bijvoorbeeld geld naar zijn grootmoeder honderden kilometers verderop wil sturen... reist hij niet langer het hele eind met een stapel biljetten in zijn tas. Met het risico op verlies of beroving. Nee, hij gaat naar een winkel in zijn dorp die is aangesloten bij M-Pesa stort het geld op zijn m account tikt een code in... en zijn grootmoeder ontvangt een sms dat er geld op haar account staat. Zijn grootmoeder kan het geld vervolgens ophalen bij het m punt bij haar in de buurt. Ze kan er zelfs voor kiezen om het geld elektronisch te laten... en er haar boodschappen mee te betalen. In plaats van wat het was, een drie- of what used to be, you know, three or day round roundtrip bus journey dat is zo so expensive... En uh, and dangerous. En natuurlijk verliezen ze vier dagen van de inkomstengeneratie naar huis. terwijl ze dat remittancepayment maken. Dus we zien deze tools veranderen. veranderen. Zeker in de ontwikkelde landen. Bij deze transacties komt geen bank kijken. En PESA is goedkoper dan een bankrekening. Je hebt er geen internet voor nodig en geen bankfiliaal. Die zijn er immers niet in elk Afrikaans dorp. Inmiddels gebruiken 17 miljoen Keniaan het systeem. Dat is meer dan de helft van de volwassenen in het land. Terwijl maar 5 miljoen mensen een bankrekening hebben. Je hebt miljoen en miljoen mensen die zeggen ja aan dit soort tool. Na een paar jaar. En niet alleen zeggen ze ja aan het, maar zeggen ze... ...to een overweldigste degree in, in surveys en topologie studies... ...dat dit tool is letterlijk veranderd in hun leven. Want nu kunnen ze de geld makkelijker schrijven. Nu kunnen ze... In Afghanistan zagen politieagenten hun loon zelfs stijgen... toen ze het niet meer handje-contantje kregen, maar via hun telefoon. De oorzaak? Hun salaris werd niet meer afgeroond door hun corrupte bazen. Volgens Woolman en verschillende economen die hij aanhaalt in zijn boek... kan digitaal geld een middel zijn tegen corruptie... en de kans voor arme mensen om mee te doen aan de formele economie. Fighting corruption on a grand scale of promoting financial inclusion on a grand scale These are really uh, world-changing impacts that ik I deserve our attention en are, are part en parcel of this broader indictment of cash. Maar als we straks allemaal virtueel afrekenen met een app op onze smartphone. Kunnen bedrijven onze transacties dan ook allemaal zien? En hoe zit het met hackers die de informatie kunnen stelen? Op het gebied van veiligheid en privacy moet nog een hoop gebeuren, vindt ook Wolman. Maar het is geen reden om niet over de mogelijkheden na te denken, vindt hij. Ik denk dat het over de cashless future een positive effect on op de fight voor grotere privacy. Als je say goodbye de cash, dan that je die conversatie least Of um, make people mensen meer of van de problemen. En dan heb je ook meer resources met to. Apply to the issue. Er is nog een lange weg te gaan voordat de biljetten en munten enkel nog in de collecties van verzamelaars en musea te vinden zijn. Wonman heeft met zijn boek vooral de discussie willen aanzwengelen. Maar wie weet, over een jaar of 20. My three-year-old son will be 23 then, and what will the world look like for him then? I mean, if you look back 10 or 20 years and then try to look forward to 10 or 20 years, I think it's a rather humbling experience. En ik denk dat. 25 of 30 years from now we could we could definitely be beyond cash. En ik denk dat dat actually be a good thing. David Wolman is op 16 november te gast op het Crossing Border Festival in de Border Sessions in Den Haag. De VPRO Radio en Televisie doen tijdens het festival verslag. Dan nu Colombia en Tanja Nijmeijer. In de Cubaanse hoofdstad Havana beginnen. Komende week officieel de eerste, vrede, de eerste ronde van vredesbesprekingen... tussen de Colombiaanse regering en de leiders van de guerrillabeweging FARC. Twintig minuten geleden slaagde journalist Edwin Koopman... erin Tanja Nijmeijer aan de lijn te krijgen. Koopman is correspondent Latijns-Amerika voor het Dagblad Trouw. Ze is in Havana als lid van het onderhandelingsteam van de FARC. Edwin zit nu hier naast me in de studio. We gaan zo meteen twee fragmenten laten horen. Uh, hoe verliep het gesprek? Je hebt een half uur met Tanja Nijmeijer ja. gesproken. Ah, heel rustig. Ze, heeft daar, ze, zat van in, ze zit daar in de compound in Havana. De hele luxuboze, vark... afgesloten. Nou, hoe de... luxe, dat weten we niet. Dat wordt gesuggereerd. Dat zou best kunnen. En nou, heel luxe zal het niet zijn. Maar in ieder geval, ze zitten daar goed verzorgd. En, uh, en ze hebben daar een telefoon. Uh -huh. En door die telefoon sprak ze mij en met me uh, inderdaad een half uur over van alles en nog wat. Over de Farc, over Colombia, over haar eigen betrokkenheid. En nou ja, alles wat ik er vroeg eigenlijk. Ja. Laten we meteen een eerste fragment luisteren over haar eigen betrokkenheid. Ik denk dat het nogal uh, een, een grote keuze is. Ik heb ook soms gelezen in de pers dat ze zeggen dat het nogal radicaal is. Dat ze vergaat voor haar idealen. Mm -hmm. eh, en dat ben ik op zich ook wel mee eens. Want je laat toch je familie achter. Je laat je land achter. Eh, het zijn een heleboel dingen. Ik heb die keuze persoonlijk genomen. Omdat ik denk dat het de moeite waard is. Mm -hmm. Maar ik denk dat het voor, heel mensen, voor veel mensen een, een keuze is die, die moeilijk is. Ja, de lijn is niet echt goed met Cuba. Um, nou, dit is voor Cubaanse begrip een fantastische lijn. <laughs> in de studio Edwin Koopman. Nu hoorden ze juist een fragment van een telefoongesprek met Tanja Nijmeijer... die zo meteen om tien uur Nederlandse tijd een persconferentie gaat geven. Ja, met de Nederlandse media die op, op Havana zitten. Dat is bijna iedereen, behalve Edwin Koopman, want die zit hier. <laughs> Waarom ben je niet ook in Cuba? Ja, ik heb nog geen visum gekregen. <laughs> Want problemen met de Cubaanse autoriteiten? Ja, ik ben daar een keertje uitgezet en dat zijn ze nog niet vergeten. Nee. Goed, dus de, de rest van Shunay zit daar. Wij zitten hier met, de, met een allereerste interview... waarvan je morgen een uitgebreide versie in het dagblad trouw zal brengen. Uh, je vroeg Tanja Nijmeijer ook uh, naar de aanslagen die ze gepleegd zou hebben. En daarop antwoorden ze het volgende. Ik heb daar één keer... een een um, Transmillennial heb ik één keer een aanslag op gepleegd. Daar is niemand bij omgekomen. Daar is niemand bij gewond geraakt. Daar is verder niks mee gebeurd. Oké. Okay. Ja, nou Transmillennial, dat is uh, een, een buslijn die toen heel nieuw was en nu volledig In functioneert. Bogota, In Bogotá, de Inderdaad. Ja. Ja. Um, zij zegt dus, ik heb die aanslag wel gepleegd. Stond ook trouwens in haar personeelsdossier. Die is teruggevonden in een computer van Raúl Reyes. De voormalige, een van de voormalige leiders. Omgekomen bij een aanslag. Hij bivakkeerde in een kamp vlak over de grens in Ecuador. Daar, is dat persoon, persoonsdossier al, daar stond het al in. Dus dat is eigenlijk een bevestiging van wat we al wisten. Maar ze zegt uitdrukkelijk, verder heb ik niks gedaan. En hierbij zijn ook geen doden gevallen. ja. ja. Praat uh, verder sprak ze ook nog over andere aanslagen die ze heeft gepleegd. Maar die dan uh, uit voorzorg altijd s'nachts gebeurden. Zodat uh, zeg maar op bedrijven die weigerden om oorlogsbelasting te betalen. En ook daarbij zei ze nadrukkelijk: uh, daar zijn mensen, geen mensen mee omgekomen. Nee. Kon je haar kritisch bevragen? Ik bedoel, de rest ja. van het interview morgen in trouw we hebben je twee fragmenten eruit gepikt. Um, vertel. Ja. Uh, ik, ik kon er alles vragen en ze gaf ik overal uh, antwoord op. Het, is, het was een heel open gesprek, wat dat betreft. Uh, ze ze benadrukte ook nog ja, de, de, de verschrikkelijke. Uh, oppervlakkige Nederlandse berichtgeving over Colombia en over en dat zeg maar, dat hele conflict en de hele vark alleen maar gefocust uh, wordt op haar, wat natuurlijk ook wel waar is. Uh, maar da daar had ze op een paar manier ook wel weer begrip voor, vertelde ze. Omdat ze zei ja, het is natuurlijk heel bijzonder, een, een Nederlandse die daar dan zit en dat maakt voor de Nederlanders dat, dat idee dat, dat begreep ze dan wel, maar ze ergerde het dus daar natuurlijk mateloos aan. Maar goed, uh, iemand die in zo'n situatie zit, kan natuurlijk ook aandacht verwachten. Ja, bioloog Roland Jonker ooit. Uh acht maanden lang ontvoerd door de FARC, noemde Nijmeijer dit weekend... of, of uh, eind vorige week, een eng mens in Dagblad Spits. <laughs> Hij zei, er zijn 2 miljoen vluchtelingen in Colombia, duizenden doden... en er zitten nog steeds mensen vast. En zij hubbelt een vliegtuig uit en stuurt een liedje de wereld in. He, ze heeft een liedje gezongen, wat we aan de kop van het programma hebben laten horen... wat overal op het internet te zien is. Hij wilde duizenden euro's losgeld die zijn ouders hebben betaald terug... Dan kan je ja. dat begrijpen, die reactie? Ja, natuurlijk. Hij is slachtoffer. Zij is uh, uh, onderdeel van de organisatie die de dader is. Hij ja. heeft, ze hebben elkaar nooit ontmoet waarschijnlijk. Maar natuurlijk, dat is een logische, logische reactie. Um, Wordt zij ingezet als propagandastunt door de Vark? Of denk je dat ze nou ja, echt een rol krijgt in naar, die delegatie? Kijk naar dat filmpje op YouTube. Uh, propagandastunt is misschien wat veel gezegd, maar ze is natuurlijk, nou ja, ze ziet er goed uit. Ze kan uh, meerdere talen praten. Wat ze zo over zichzelf ook nog benadrukt als reden dat zij is ingezet in deze onderhandelingen, haar, haar meertaligheid. Uh, en ze is intelligent, ze is internationalist. Dat bevestigde de varken toen ik in Oslo was een paar weken geleden ook. Uh, dat zij als uh, internationale deelnemer aan de varken ja, naar voren is geschoven. Om te laten zien dat het niet, uh, ja, dat ook sympathie is in het buitenland. Maar goed, ik bedoel, de vark heeft de populariteit van 1% in Colombia. Het aantal buitenlanders in de organisatie is minim. Ja. Uh, ze ontvoeren kinderen, ze leggen landmijnen, uh, miljoenen op de vlucht. Het, is, het, het blijft natuurlijk... Absoluut geen vrolijke club, om het zacht uit nee, te drukken. Nee, dat is zeker zo. En, ja. uh, nou, dat, dat... En daar zei het menselijke gezicht van. Zo moeten we het zien, toch? Ja. Yeah. De, ja. Daar is zij een van de menselijke gezichten. Want die anderen die, die doen ook uh, heel aardig en heel lief ook tegen de media. En ja, ja, er is een kleine persconferentie geweest. We zullen er nog meer zien. Uh, op zichzelf ze zijn heel selectief in het toelaten van media. Maar als je ze aan de telefoon krijgt, dan is het een en al medewerking. Ja, laten we even de zaak verbreden. Niet alleen stilstaan met Tanja Nijmeijer. Uh, er wordt dus nu over vrede onderhandeld. Er komt een eerste ronde. Die gaat over uh, landbouwhervormingen uh, uh, en, en investeringen in het platteland. Uh, uh, Um, maar tegelijkertijd, allerlei berichten uit Colombia... dat er enorm wordt geknokt tussen het vark en het leven. Ja. Nou ja, het, het is, uh, dat was te verwachten. En we zullen waarschijnlijk nog meer daarvan zien. Ten eerste, omdat er geen wapenstilstand is. Ze gaan gewoon door. Uh, de besprekingen in Havana en op het slagveld gaan ze door. Waarom? Nou ja, uh, uh, waar kun je jezelf sterker mee maken... dan op het slagveld te laten zien dat je er nog bent? Ja. Dus, uh, dus inderdaad, in september zijn er... Uh, uh, is er een belangrijk uh, uh, commandant Ook weer uh, het? Uh, neergehaald door, de, door het leger. Uh, een paar weken, tien dagen geleden... zijn er uh, zes politieagenten door de vark doodgeschoten. En normaal zou je zeggen, van, nou, dat is geen nieuws. Maar nu uh, ja, komt het ineens op. Waarom? Omdat het uh, onderdeel wordt, is van het hele proces. En ja. Uh, ja, Wil jij kracht tonen, dan moet je laten zien... dat je nog aanslagen kan plegen. Beide dus, partijen doen dat dus nu. Beide partijen. De, het leger gaat er uh, nu extra hard op in. En de vark zal geen uh, kans voorbij laten gaan om nog iets uh, te doen. Toch zeggen mensen... Colombia kennis dat de kans nog nooit zo groot is geweest om het gewapende conflict te beëindigen, ja. dat is een beetje met elkaar in tegenspraak lijkt het knokken op het slagveld en dan toch nou, een vrede gaan bewerkstelligen. Ja. Nou, ja, als je naar de cijfers kijkt, dan blijkt dus dat de vark gehalveerd is in de afgelopen uh, acht jaar um, en er ja, dat dat ze ze zijn militair uh, flink verzwakt, uh -huh. uh, maar nog wel heel sterk. Wat betekent dat? Nou ja, dat de FARC inziet dat, ze eigenlijk, uh, dat het eigenlijk alleen maar minder wordt. Maar de, tegelijkertijd de regering ook nog ziet... Uh -huh. dat uh, de FARC nooit helemaal weg te krijgen is met militaire middelen. Dus aan beide kanten is er een motivatie om uh, hier maar een, Het is een padstelling ja. om hier een einde aan te maken. Tegelijkertijd vergeet niet, uh, president Santos... die uh, wil over twee jaar, zijn er weer verkiezingen... wil herkozen worden. En wat zou er mooier zijn om een vredesakkoord uh, in de hand te hebben... Dan word je om daarmee, ze zeker herkozen. Ja. Nee, nou ja, om de, uh, campagne te voeren. Nou ja, het komende jaar gaan ze praten dus over landenvormen. De eerste ronde die, die gaat nu lopen. Ja. Ontwapening, het stoppen van de drugshandel... compensatie van slachtoffers... en de garantie dat varkleiders politieke activiteiten kunnen ontplooien. Ergo Tanja Nijmeijer in het Colombiaanse parlement, wie weet. nou Ik heb er daarover gevraagd. en Ze is inderdaad van plan om een politiek uh, mee actief. zij ze zijn. Colombia is mijn levensproject geworden... en ik zal niet aarzelen om straks ook politiek actief te worden. Ja, maar moeten zij en al die andere varkmensen die zoveel geweld hebben gebruikt niet gewoon achter de tralies? Nou ja, Dat is natuurlijk de, de, de stem van de, van de slachtoffers en van mensenrechtenorganisaties die heel erg bang zijn dat het uh, de, de leger en het en leger natuurlijk ook geen schone handen in tegendeel, die ja. hebben flink uh, ja. fouten Laten we dat vooral niet vergeten, Nee, en nee, nou, het goed, leger En dat ze dus die twee dingen tegen elkaar gaan wegstrepen jullie misdaden tegen onze misdaden en wie, over de rug van de slachtoffers. en daar zijn mensenrechtenorganisaties ontzettend bang voor uh, Maar ja, dit is een discussie waar we nog een heel programma aan kunnen wijden Tussen vrede en gerechtigheid, je ja. kunt geen vrede krijgen zonder gerechtigheid. Tegelijkertijd kun je ook niet iedereen een gevangenisstraf in de fruit stellen, want dan gaan ze nooit aan tafel zitten. Nee, in de regeringsdelegatie zitten allemaal uh, ja toppers uit Bogota, zou ik maar zeggen, die nou heel erg verbonden zijn met de mensen op het platteland. Kan je afvragen, die, die vakcommandanten hebben natuurlijk ook niet altijd evenveel contact uh, met de mensen in het veld. Uh, kunnen zij met elkaar tot een compromis komen, denk je? Uh, is de vark in staat om compromissen te sluiten? Dat moet blijken. Als je ze hoorde in Oslo waar ik bij was, dan is het alleen maar oorlogstaal. Ik denk dat, ik heb het gevoel, en met mij, ja, die Colombianen, daar heb ik het gevoel natuurlijk van. <laughs> de mensen dat, die je spreekt, ja. Ja, dat het achter gesloten deuren wel, dat ze een heel eind zullen komen. Ja. En het, nu het eerste onderwerp wordt natuurlijk de landhervorming. En dat is een relatief makkelijk onderwerp. Want er is heel veel on, eh, ongebruikt land in Colombia. En dat is voor de Fruik een ontzettend belangrijk punt. Ja. Nou, laten we hopen dat er iets uitkomt. Zeker voor die 3,5 miljoen inheemse in, uh, vluchtelingen. Zoiets zijn. Ja, het, ja dat. Dat, dat zijn inderdaad uh, hoe heet het, vluchtelingen binnen Colombia zelf. Ja. Die, uh, die van Het hoogste aantal ter wereld. Die van zijn verjaagd. Zijn, nee, precies. Laten we dat niet vergeten. Hartelijk dank, Edwin Koopman. En laten we hopen dat je alsnog naar Cuba kan om verslag te doen van de onderhandelingen daar. Tot zover Bureau Buitenland voor deze 11 november. Volgende week hebben we een speciale uitzending live vanaf het documentairefestival ITVA te Amsterdam. We zenden dan uit vanaf kwart over zes. Eh, direct naar het Radio 1 Journaal vanuit de itva tent op het Leidseplein. En daar kunt u bij zijn. Kom vooral daarheen. Zometeen de collega's van Labyrinth over een wel heel opwekkend onderwerp. De dood. Graag tot volgende week. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Het dorp Oosterend op Texel. Gezellig, gemoedelijk, deuren niet op slot. Ons kent ons. Tot dat. Er wordt ingebroken, gejat en geplunderd. Ik heb altijd mijn achterdeur gewoon los gehad. En nou moet ik mijn deurtjes op slot doen. luister zo meteen naar de documentaire Verloren Onschuld. Sla maar. Wat lult u nou? Sla maar. Over een dorp aan de Waddenzee, het vertrouwen voorbij. Ja, wij zijn natuurlijk niet echt ja, lieventjes om het zo maar te zeggen. Zometeen, 9 uur in Holland Dok Radio, verloren onschuld. En wat moet je dan? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als u het meedijnen ook moe bent, wil ontsnappen aan de modder van middelmatigheid